Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing op de A1 bij Muiden zijn een dode en een gewonde gevallen. Volgens de politie is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. Het ongeluk was rond drie uur. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekend. De A1 is tussen het Gooi Meer en het Knoop het Muidenberg nu dicht.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 Gisteren zei de hoofdredacteur van de Miami Herald nog... dat ze zich grote zorgen maakte over het lot van haar verslaggever. Ze eiste de onmiddellijke vrijlating van Weiss. De Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving... van 5,5 op de schaal van Richter. Gebouwen stonden te schudden, maar er lijkt nauwelijks schade te zijn aangericht. Het epicentrum was vlak bij de stad. Er is geen gevaar van een tsunami... En ook de beschadigde kerncentrale van Fukushima loopt geen gevaar. De hoge snelheidstreinen rond Tokio werden korte tijd stilgelegd. Het vliegverkeer bij de Japanse hoofdstad is niet onderbroken. Het weer op de meeste plaatsen droog. Overdag vooral bij zee ook een bui, af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Bart met Bart San no it don't you would open your no Is it alright If all these Bart Meijer een hele goede morgen en welkom inderdaad bij Start. Het radioprogramma wat ook nog eens mijn naam draagt. Start met Bart, maar denk nou niet dat ik dit programma in mijn eentje maak. Nee, ik maak dit met de complete radioafdeling van de BNN University. En uh, die, zo zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor dit slaapontregelende radiovuileton. Wat kun je de komende twee uur tot een uurtje of zeven verwachten? Nou, in ieder geval Jouke. Jauke ging uitzoeken wat nou de beste profielfoto op Facebook is. Ja, dat is toch je digitale visitekaartje en je wilt goed voor de dag komen. Alleen fotoshoots en jouken is geen hele goede combinatie. Die liefst moet natuurlijk de telefoon in beeld zijn. En uh, de badkamerattributen mogen ook niet ontbreken. Het liefst de wc. Dat in ieder geval dat je echt kan zien dat het in de badkamer is. Nou, smile. Ongemakkelijk. En Esme ging op zoek naar een paradijsvogel en kwam uit bij Marissa. Ze leukte haar kamer op met spullen waar de meeste mensen niets mee zouden kunnen. Stel, je hebt een... Uh... Gat in de muur. Dan kan je dat gat in de muur laten zitten dat je genoeg geld hebt om het te vullen, maar je kan ook uh, een bos netbloemen pakken die gewoon in dat gat steken. En ja, als mensen dan vragen waarom, nou, het ziet er toch gezellig uit, weet je. Wel? En zo creëer je vanzelf een hele vreemde uh, samenvorming van mooie spullen, zeg maar. En Roel en Martijn gingen op pad voor een gratis computerspel en bedachten daar een spannende missie bij. Wij zijn op missie. Het regent, het is koud, het waait. We zitten op een schommelende boot. Ja, hoe zou dat nou toch aflopen? Spannend hoor. Je hoort het straks. En dat niet alleen, want wij hebben ook een live reporter. Ja, hij trotseert de ochtend. Kau, hij is voor ons op pad. Goedemorgen Roel. Ik probeer het nog één keer. Goedemorgen Roel, hoor je mij? Dit is Bart vanuit de studio... Je bent toch niet voor niks zo vroeg opgestaan? Ik hou er Ja, Roel, Goedemorgen, jongen. Kijk, gelukkig, hi. Fijn, uh, ja, het is hartstikke vroeg. Roel, wat zijn de plannen voor, uh, voor vanochtend? Nou, ik sta in, uh, in hartje Amsterdam, waar de twintigste MTV European Music Awards zijn vanavond. I ja, je bent bij de Ziggo Ik ben vlakbij de Ziggo Ik sta nog even op een fietspad. Ik moet nog ergens mijn auto kwijt, maar dat is mijn probleem. En uh, wat ga je precies doen? Want denk je überhaupt dat er, al, uh, dat er al mensen zijn zo vroeg? Nou, in ieder geval in de Zeeuwerdome zijn ontzettend veel mensen al bezig. Vandaag werken daar zo'n duizend mensen. En uh, ja, er zijn natuurlijk de grootste artiesten van de wereld zijn er, en er zijn ontzettend veel fans die hier naartoe komen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit die al een week lang voor de deur slapen. Dus die ga ik straks opzoeken. Jij gaat de mensen straks even lekker voor de, voor de voeten lopen. Ja, ik ga ze even lekker wakker maken. Prima, straks horen we meer van jou. Dit Roel en nog veel meer de komende twee uur in Start.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 Change to show Don't listen to Wat komt er toch een hoop leuks uit IJsland? Echt waar, dit is uh, Little Talks van of Monsters and Men. gaan wij door met ons eerste onderwerp. Ja, ik kondigde het net al even aan. Je hoorde Jauke over haar profielfoto. Want we zijn er maar druk mee. Wordt het die foto in de Efteling met Francie Bauer? Of toch Anita Meijer? Of dan toch die stoere surffoto van je vakantie in Biarritz? Terwijl je eigenlijk nooit surft. Ja, die profielfoto is toch je virtuele eerste indruk en you never get a second chance for the first impression. Dus wat is nou de beste profielfoto vroegen we ons af? Wanneer krijg je de meeste likes en dus potentieel de meeste aandacht? Jouke van BNN University zocht het uit. Als ik zo op Facebook kijk heb je een paar verschillende foto's die vaak terugkomen. De badkamer-selfie bijvoorbeeld. Bij meisjes het liefst met een, een hand zo heel zoel in het haar en uh, duckface. En bij jongens gewoon stoer kijken en, uh, en shirtloos het liefst. De groepon-achtige, professionele foto. En natuurlijk een vette actiefoto. Die badkamer-selfie hoeft niet zo moeilijk te zijn. Moet ik even een krukje bijpakken om in de spiegel te komen. Die dus moet natuurlijk de telefoon in beeld zijn. En uh, de... Badkamerattributen mogen ook niet ontbreken, het liefst de wc. Dat in ieder geval dat je echt kan zien dat het in de badkamer is. Nou, smile. Ongemakkelijk. Zo, nou dat is dus uh, zo geregeld. Nu moet ik nog even fixen dat, uh, dat er een professionele foto van me gemaakt wordt. Gelukkig wil uh, Elsemiek van Miek fotografie me helpen. Dus uh, ja, daar ga ik nu maar heen. Hoe moet ik zitten? je ja, mag iets uh, schuilen zitten. Met, uh, zo op, ja. die, kant op. Nee, nee, die kant op. Naar rechts, naar mijn ja, benen. Yes. Ja. Ja. Misschien ook leuk als je, je helemaal omdraait, dat ik je rug zie en dat je achterom kijkt. Altijd leuk hoor. Dus met mijn rug ga je ja. toe en dan ja. zo draaien. Ja. En, en wat, wat denk jij dat het beste werkt voor, uh, voor een profielfoto? Mm, moeilijk. Het ligt ook wel veel trouwens uh, aan hoeveel vrienden je hebt. En hoeveel vrienden echt de foto's bekijken. Ja. Zo, nou, die, uh, de, de professionele foto's ook geregeld. Inclusief witte achtergrond en een uh, ouderwetse Hollandse postzak. Waar ik dan lekker ongemakkelijk tegenaan lig. Uh, de selfie heb ik dus zonder duckface en uh, uh, hand in het haar. Dan eventjes om uh, eigenwaarde te behouden. Wat ik nu nog nodig heb is een, een actiefoto en... Die heb ik nog wel. Die uh, afgelopen jaar is genomen toen ik op vakantie was en was uh, gaan surfen. En uh, ik zit dan in Buddha houding En uh, daar word ik net uh, op de foto gezet. Nu heb ik dus drie verschillende foto's. De foto, uh, de actiefoto en de badkamerselfie. Maar wat werkt nou het beste? Dat is eigenlijk de vraag. Ga naar de Facebookpagina van BNN University. En uh, uh, geef het duimpje aan de foto die jij het leukst vindt. Dan weet straks Bart tenminste wat voor soort foto hij als profielfoto moet instellen. Zodat hij ook een keertje wat likes krijgt. <laughs> nou zeg, zo sneu is het ook allemaal niet met mij gesteld. Uh, Jouke, dankjewel. Ik haal de site van uh, BNN University er even bij. Want uh, uh, je kunt nog de hele uitzending stemmen. Dan geven we zo rond een uur of zeven de einduitslag. Maar ik heb wel al een tussenstand, want... Uh, ja, ik snap het ook wel, maar ik vind het ook wel weer verrassend... dat de actiefoto op dit moment zeker uh, het populairst is. Dan komt uh, die professionele foto en op de laatste plaats uh, de selfie. Maar je kunt dit natuurlijk nog uh, beïnvloeden. Zoveel stemmen zijn er nog helemaal niet uitgebracht. Dus alles kan nog gebeuren. Surf dan even naar uh, facebook.com en zoek uh, dan naar BNN University. Het is facebook.com slash BNN University. En dan hoor je aan het eind van de uitzending de uitslag. Start met Bart. Ja, we gaan door met de recensie. Zo altijd rond uh, kwart over vijf, half zes. Dan gaan we iets recenseren. En uh, deze week uh, uh, was het de week van het brood. Nou ja, het was niet echt de week van het brood volgens mij. Maar in ieder geval wel van het Nationale Schoolontbijt. Hartstikke leuk voor die kinderen. Dat gesponsorde ontbijt. En ook leuk voor de bakkers. In Vlijmen brachten drie bakkers zelfs een plaatje uit. We staan in de bakkerij. We bakken alle dagen brood. We bakken vers, want we moeten gingen. Nou, dat vond ik nog best creatief goed gelukt, maar uh, ja, leuk voor de kinderen, leuk voor de bakkers. Maar wat nou als je als, een, als arme student na een lange nacht in de kroeg ochtends niks in huis hebt? Vandaag recenseren we de goedkope ontbijtjes van de HEMA en de IKEA. En uh, dat doen we met Marissa, is studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. En een bekend gezicht bij beide ketens. Marissa, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, allereerst even. Ik moet je streng toespreken. Hoe komt het dat jij niet gewoon je bammetjes thuis smeert? Zo heb je dat toch geleerd? Ja, ik, het heeft meer met gemakzucht te maken, denk ik. Ja. En dan. Uh, makkelijk. En dan ga je de deur uit voor een ontbijtje. Ja, dan ga ik de deur uit voor een mee. En dan heb jij de keuze, want we doen een soort vergelijkend warenonderzoek... tussen aan de ene kant uh, uh, de Hema en aan de andere kant de Ikea. En vanaf ja. nu ga ik proberen om die cryptisch te, te omschrijven. Maar laten we even beginnen bij dat de Zweedse blauw-gele blauw warenhuis. Ja. Wat, wat is daar zoal te ontbijten? Uh, het ontbijt houdt daar geloof ik in dat je een croissantje krijgt. Daarbij krijg je jam, boter, een plakje kaas. Uh, een kaasbroodje en een gekookt ei. En uh, nou, het kennen bij het Zweedse warenhuis is natuurlijk altijd dat je, je koffie in het thee mag pakken en zo vaak als je wil aanvullen. Ja. Die uh, eindeloze refill die je daar krijgt. Precies. Ah, Oké, okay. nou dat dus, dus we kunnen wel constateren dat je hier een aardig complete ontbijt kunt krijgen. Ja, en je kan natuurlijk zoveel drinken als je wilt. Ja, nou dan gaan we uh, even naar de keten die ook wel bekend staat onder de naam Hier Eet Men Afval. Eh. Uh, <lacht> Hoe was het ontbijten uh, daar? Ja, nou ook best wel lekker. Je krijgt daar ook een croissantje met jam. Maar verder krijg je alleen uh, daarnaast nog een stokbroodje met een omelet. En nou, daarnaast ook thee en koffie. Maar die mag je dus niet navullen. Nee. En bij, het, uh, bij deze is het ook zo het geval. Dat zei eerder altijd, kreeg je op het omeletje ook nog een, uh, een, een stukje bacon... Maar dat hebben ze tegenwoordig ook maar afgehaald. Moet je ook nog apart voor gaan betalen. Dus dat is wel een beetje flauw. Ai, dus dat is een beetje een tegenvaller wat dat betreft. Ja. ja, vooral een beetje flauw ook. Ja, heb je daar ook wat van gezegd? Nee, nee, nee, dat durf ik niet. <laughs> hey, hoe moet ik dat voorstellen, Marissa? Als je dan s ochtends vroeg gaat ontbijten bij, bij bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de, de, de keten van uh, HEMA, um, zitten daar dan meer studenten? Is dat eigenlijk wel gezellig of is dat ook een beetje treurig en denk je, waarom doe ik dit toch allemaal? Nou, altijd, het begint bij de HEMA om 9 uur s ochtends en dan gaat de serieus gewoon een rij met studenten voortdurend de die al te wachten staan. Dus het, is, het is meestal super druk, maar als je een beetje op tijd heen gaat, dan kun je zo door de rij en ik kan eigenlijk al vrij snel eten. het is ook wel gezellig eigenlijk. Ja, ja ik vind, dat vind ik wel de plus van de HEMA, maar het is er wel gezelliger. En uh, wat is dan uh, de plus van, de, van het uh, blauwe, gele warenhuis? Nou, dat je dus thee en koffie kan navullen, denk ik. Mm -hmm. En dat er een gekookt ei bij zit, want daar hou ik persoonlijk meer van. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou ja, we kunnen hier natuurlijk eindeloos over doorpraten... maar um, uh, ja, we gaan toch langzaam richting de conclusie. Um, ja, wat vind je van de, uh, de prijs-kwaliteitsverhouding... en hoe zou je ze alle twee op die schaal uh, willen kwalificeren? Uh, qua prijs-kwaliteitsverhouding zou ik dan toch voor onze zweepverdiening gaan. Dat wel. En waarom? Ja, ja omdat je gewoon meer krijgt. Plus Dat je gekookt ei krijgt, en je kan natuurlijk het uh, drinken tot twee keer toe, tot drie keer toe pakken als je dat wil. Uh, en uh, maar het is, is wel iets duurder, nee, nee, volgens mij is het allerlei euro. Oh, oké, okay. één euro, ja. ja, oh, daar kost... hadden we het ja. nog helemaal niet over gehad. Oh, dat, dat zijn ook de kosten niet. Dan nee, daar kan je het niet voor plukken. Oké, okay. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, oké. Okay. Um, uh, dus de conclusie is eigenlijk. Uh, de IKEA die, uh, die heeft het iets beter voor elkaar, maar de HEMA is weer iets gezelliger. Ja, en de HEMA zit natuurlijk ook in het stadscentrum, en de IKEA niet. Hmm. Dus dat is weer een locatiefactor die meespeelt. Ja, ja. Dus, uh, voor studenten wel. Ja, ik snap het. Nou ja, uh, uh, Marissa, dankjewel voor dit deskundige oordeel. Ja. Wij weten als arme studenten weer wat meer uh, waar we naartoe kunnen. Precies. En uh, eet smakelijk alvast. Ja, bedankt. Oké, okay. hoi hoi. Hoi.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 smile again and I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people, so I'll Volgens Amalfi van vond ik en dit was Home Again van Michael Kiwanuka. Gaan wij door met gamen, want na het gigantische succes van GTA 5, dat is een computerspel dames en heren, kwam deze week de volgende grote game uit. Call of Duty moet deze keer alle verkoopcijfers gaan breken. Om de lancering een beetje op te leuken... werd een groot evenement georganiseerd op het eiland Pampus. En onze verslaggevers Roel en Martijn, Die Hard Gamers... namen het bootje naar het evenement en probeerden erachter te komen... of de game een beetje is vernieuwd. Wij zijn op missie. Het regent, het is koud, het waait. We zitten op een schommelende boot. En ja... Wij vragen ons eigenlijk af, is deze Call of Duty game nou echt zo vernieuwend dat er, dat er weer zoveel honderden miljoenen aan uit wordt gegeven? En is dat event waar wij straks zeggen, is dat niet gewoon één grote verbloeming van... Hoi, we hebben eigenlijk weer precies hetzelfde spel, maar dit is heel gaaf wat we nu doen. Ja, en hiermee willen we gewoon weer heel veel geld verdienen. Nou, dat gaan wij uitzoeken. We zijn net aangekomen op Pampus en we lopen nu door een soort gangenstelsel hier over het eiland richting de plek waar straks de game gelanceerd gaat worden. Maar hier is het eigenlijk al begonnen, hè Roel? Ja, die hele spannende sfeer, die, die hangt er al helemaal. Er lopen gemaskerde mannen rond met herdershonden en het is donker en je ziet licht flitsen. En ja, je zit echt in een soort spel, maar dat hele spel hebben we nog niet gezien. En dat is maar goed ook, want eigenlijk snappen we daar ook helemaal niks van. En dat is toch wel een probleempje. Want wij weten natuurlijk helemaal niets van dat hele Call of Duty af eigenlijk. Maar we hebben wel deze missie aangenomen om, om de mensen te vertellen wat er nou eigenlijk nieuw is aan deze game. Ja, en daarom hebben wij een, een volstrekt objectieve recensie geregeld van de maker van het spel. Oké, okay, we hebben wat some, uh, some trailers and it en het the hetzelfde als Modern Warfare 3 en 2. Dus so de the, the storyline is anders. Huh. That's that's the main thing. Well, that's one of the main things. I mean, we have, like I was saying before, with the with the multiplayer, it's been totally improved. But yes, the this, this single player campaign is, is really awesome. It's totally different than Mod 3, for sure. How many stars would you give the game? Uh since I play the game every day, uh I say five, five out of five. Five out of five. I love it. We, objective. Uh, a little objective, <laughs> but I love the game. I I poured my heart and soul in this game, and so did everyone I work with. They did too, and. We play every day. We take the time out of the day to make sure it's good, it feels good, plays well, looks good. And uh, yeah, absolutely. 5 out of 5. Roel, we staan inmiddels echt in het hart van dit evenement. We, ja, we staan onder een afdakje met, ik denk zo ongeveer ja, 400 à 500 echte gamefans. Uh, je kunt hier het spelletje alvast spelen, hij is officieel nog niet eens uit. Maar er staan hier al, allemaal computers van uh, spelers, er zijn DJ's, zijn, er is gratis drank. Nou, ik vind in ieder geval die gratis drank en bitterballen erg fijn, maar het gaat, ja, het, er wordt zo'n feest om die hele game heen gemaakt. Dus ja, dat kan... is wel idioot eigenlijk hè? Ja, het, ja ik weet ook, het zijn, maar het zijn niet de stereotype nerds, het zijn niet de onverzorgde mensen met lange haren en brilletjes die dag in dag uit aan het gamen zijn, het zijn de populaire mensen die hier komen. Onze missie was natuurlijk om uit te vinden uh, of deze game iets anders was dan de vorige Call of Duty games. Nou, volgens de gameontwikkelaar uh, die we net spraken natuurlijk wel. Hij vindt het de allerbeste game die, die ooit is gemaakt. Maar ja, wat vinden wij er nou eigenlijk van? Nou ja, wij snappen er natuurlijk nog steeds helemaal niks van, van het hele spel. Maar wat we wel weten is dat je gewoon mensen moet neerknallen. En dat was bij de vorige games eigenlijk ook zo. Dus het is voor ons gewoon precies hetzelfde. Ze staan on top of the world. Imagine Dragons. Het is uh, exact half zeven op uh, 10 november 2013. We gaan even kijken naar de Tending Tropics... Zoals ik altijd wil zeggen, maar dan bedoel ik trending topics. Uh, hashtag MTV IMA staat bovenaan het lijstje. Ja, we hoorden net al van Roel uh, in het live report dat het vandaag zover is. We hebben er lang naar uitgekeken. In Amsterdam uh, vandaag de uitreiking van de MTV European Music Awards. Vanavond om 9 uur begint de show... waarin onder andere Katy Perry en Bruno Mars act de présence geven. Uh, hashtag aardbeving staat ook hoog op het lijstje. Tokio werd vannacht getroffen door een aardbeving. De aardbeving had een kracht van 5,5% op de schaal van Richter en op, eerste, op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen. Dan hashtag Vitesse tot slot. De Arnhemse ploeg nam zaterdagavond de koppositie in de eredivisie over van AZ. AZ speelt vandaag dan nog wel, maar ze staan nu even bovenaan in ieder geval. Ze waren thuis in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Utrecht. Pas in de laatste twee minuten vielen de beslissende doelpunten. Dan kijken we ook even naar het laatste nieuws. Wat binnenkomt, honderden mensen stonden zaterdag uren in de regen... om een rol te bemachtigen in de nieuwe Star Wars film. Het was de eerste in een serie open audities... waar de regisseur van de film nieuwe hoofdrollen probeert te vinden. De eerste kandidaten stonden vrijdagmiddag al in de rij. Dan lezen we ook dat Gabriela Isler... Onze nieuwe Miss Universe is. Gefeliciteerd, Gabriella. De 25-jarige televisiepresentatrice uit Venezuela won de finale van de misverkiezing in Moskou. Miss Nederland haalde de finale helaas niet. Dan lezen we ook dat de Greenpeace-zaak nog wel eventjes gaat duren. Dat zei minister Frans Timmermans in ieder geval gisteravond op een persconferentie. Hij sprak zaterdag met de Russische vicepremier over de reeks diplomatieke rellen... die speelde tijdens het o -zo vriendelijke vriendschapsjaar. En daaruit bleek uh, ja, dat we waarschijnlijk nog wel even moeten wachten op een uitspraak. Kijken we nog even naar het actuele weerbericht. Een paar buitjes her en der. Uh, ook uh, als het straks uh, licht is geworden, overal nog uh, buien. Wel ook af en toe zon en het wordt een graad van, uh, van ongeveer 8 tot 11. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig kracht 3 tot 5. Start met Bart. Ja, en ik uh, las het net al even voor. Um, uh, we hebben een nieuwe Miss Universe. En uh, nou was het de vraag of het zou lukken. Want ze is ontzettend druk. Ze is op weg naar het vliegveld. Was even in haar hotel en daar lukte het niet om het te bellen. Maar we hebben namelijk een Nederlandse uh, afgezant, Eigenlijk diplomaat zou ik moeten zeggen. In Moskou. Dat is onze eigen topmodel. Kim Kotter. Miss Overijssel 2002. Ik zeg het er nog maar even bij. En ook Miss Universe Nederland 2002. Kim, goeiemorgen. Morgen. Goedemorgen. Ja, met je ben ik niet geweest, maar toch bedankt voor de titel. <laughs> dan, dan, dan moet ik uh, Wikipedia-site even aanpassen. Ja, ik heb eens geprobeerd om Wikipedia aan te passen, maar uh, daar kwamen mensen op die het niet leuk vonden dat het aangepast werd, dus uh, nee. Oh, nou goed. Uh, uh, ja. Dat uh, gaan we dan even uh, aanpassen. Kim, jij bent op dit moment in ja, Moskou. Jij bent bij de uh, uh, Miss Universe verkiezing geweest. Ja, uh, ik ja. was net al voor, het was een Venezolaanse. Uh, die heeft gewonnen. Maar vond ja. je dat terecht? En hoe was het? Nou, ik had eigenlijk verwacht dat nummer twee zou gaan winnen. Maar we waren met een, met een hele groep en uh, de mening waren veel. Dus uh, de helft toch weer voor Venezuela en de andere helft voor uh, Spanje uiteindelijk bij de top 5. Maar um, uh, ja, ik, ik denk wel dat dit een missie is die ze, die ze toch hebben gezocht afgelopen jaar. We spraken nog even Donald Trump vannacht en die zei dat hij wel een, een, een, een, een beauty queen wilde hebben die ook goed voor de camera was en goed van de woord afkwam. kwam. En ik hoor net dat jij zegt 25 jaar in een televisiepercentrice, dus ja, dat moet dan wel lukken denk ik. Jij hebt nog even met Donald Trump geborreld, begrijp ik? Ja, ja Donald Trump die is uh, mede-eigenaar samen met NBC van Miss Universe. Aha. Hé hey, en uh, wat had jij nog een eigen uh, rol daar, Kim? Zat jij nog in de in de jury ja. of? Nee, nee, ik, heb, uh, ik ben national director van Nederland en Duitsland. En, uh, en ons is Nederland natuurlijk, uh, die deed uh, gisteren ook mee. En uh, van de 86 landen werd eruit op een gegeven moment top 16 gekozen. Er zijn allerlei rondes geweest de afgelopen drie weken. En helaas staat ze er net niet bij. Hoe kan maar, dat nou? Uh, dat vond ik net zo jammer als uh, Donald Trump zelf. <laughs> ja, vond die, uh, die, ja, ja, die heeft er ook nog het, wat ja, over gezegd. Vond het heel jammer. Ja, hij vond het heel jammer. Lacht dat ja, misschien ja, aan, de, ja, ja, ja. aan de keelontsteking, begreep ik. Dus het was niet nou, helemaal... Dat, dat zou misschien uh, inderdaad wel iets mee uh, te maken hebben kunnen hebben... omdat je daar uh, iets minder zichtbaar bent geweest natuurlijk de afgelopen dagen. Maar ja, het is, het is ook wel een momentopname. De jury heeft uh, een aantal momenten dat ze, dat ze er missen zien. En uh, ja, je weet nooit uh, waar ze op dat moment naar zoeken... En, en, en... En, en hoe de punten bij elkaar opgeteld worden verder net wel bij zitten of net niet. Maar het, het, voor ons gaat het erom dat het, het onwijs goed heeft gedaan. En, uh, en ons in Duitsland ook. En, uh, en we zijn erg trots op, uh, op wat ze hier hebben neergezet. Jullie zijn al een tijdje in Rusland, hè? Vanaf 20 oktober begreep ik. Wat, wat hebben jullie ja, daar de hele tijd wel. gedaan dan? Uh, ja, de Missen hebben allerlei uh, trainingen gehad, zoals natuurlijk voor de, voor de finales. Uh, niet alleen de finale van gisteren, maar ook de voorfinale en de, en de National Costume Ronde en allerlei modeshows. Maar ook uh, bezoeken gebracht van allerlei uh, ja, uh, pleinen en, uh, en, en bezienswaardigheden in, in Moskou natuurlijk. En heel veel uh, videoshoots gehad om de finale uh, nog mooier te maken dan dat het wel was op, uh, op onstage. Dus Miss Venezuela had... Uh na afloop van haar uitverkiezing een mooie een mooi speech voor de wereld. Maar het, ja, het was heel grappig, want uh, Venezuela en Spanje stonden hand in hand en één van hen zou het worden. Maar ze hadden zelf eigenlijk niet door uh, welke naam de presentator eigenlijk noemde. Dus ze, waren, dus ze bleven nog even in verwarring uh, ongeveer een minuutje. En daarna werd dat toch bekend uh, toen de kroon uh, werd opgehaald, bij wie die op het hoofd werd gezet, uh, dat uh, Venezuela won. Dus dat was wel grappig. Alleen de kroon die viel al bijna direct van het hoofd. Dus je moet eigenlijk de beelden even terugzien. Het was wel heel erg grappig. ik gevallen... was heel erg blij. Een gevallen prinses. Kim, dankjewel. En een hele goede een en veilige reizen terug naar Nederland. Dankjewel hè, en uh, fijne uitzending. Dankjewel. Hoi hoi. Johoi, groetjes, daar. lekker plaatje van onze Belgische vriend Milo. Little in the middle. De Shaak. Ja, wie is deze keer de Shaak? Iedere week is er eentje de Shaak. Een van de BNN-feuten. Een van de studenten van de BNN University. En de functieomschrijving van de Shaak ja, die is eigenlijk heel simpel. Doe iets spannends, engs of grappigs wat door een ander is bedacht. En alles aan de hand van de actualiteit... Alle uh, opdrachten gaan in een hoge hoed en compleet willekeurig wordt er dan iemand gekozen... om die leuke, spannende of vervelende opdracht uit te voeren. Luister even mee naar de opdrachten van deze week. Er was deze week in de nieuws dat uh, hypnosetherapie een uh, steeds meer geaccepteerde geneeswijze is. Nou, uh, de Sjaak van deze week, ik ga hem even helpen. Hij heeft vast wel een, een, een probleem, hoofdpijn, stress, weet ik wel, waar hij maar niet van afkomt. Dus de opdracht voor de Sjaak is, laat je hypnotiseren om van je grootste probleem af te komen. In de Hollandse bossen bij baarle nassau is deze week een vogelspin gespot. Je kan er dus maar beter aan gaan wennen. Laat je daarom deze week uh, maar eens lekker kietelen door een vogelspin. In Frankrijk zijn een lama en een zebra ontsnapt uit het circus. In Nederland mag dat natuurlijk niet gebeuren. Daarom moet de Sjaak een dag lang dieren temmen in het circus. Afgelopen week was er een avond van het protestlied. en Mijn opdracht voor de Sjaak is daarom schrijf een protestlied en neem het op. En laat het ook vooral horen. Er was een auditieronde om IME-tickets te winnen. Je moest daarvoor een buitenaardig wezenpak aan. Maar de audities zijn gesloten, maar aan jou de taak om alsnog een kaart binnen te slepen. Ga naar, ga naar het hoofdkantoor van MTV en zorg dat jij in je alienpak alsnog die kaart binnensleept. Ai, ja het zijn er weer een paar bijzondere zitten ertussen. Um... Ja, wat hebben we? Hypnosetherapie. we hebben de vogelspin, uh, we hebben de circus-directeur, uh, de, de nou, dierentemmen in de circus, we hebben het protestlied en de European Music Awards. De afgelopen drie weken was Sme. de Sjaak, zou ze dat ook voor de vierde keer op rij worden? Laten we even luisteren. Ik heb hier uh, de grote werkpot met de opdrachten weer. Ik ga hem openschroeven. en dan weten we heel snel uh, wat in ieder geval de opdracht van deze week is. Maar de Sjaak weten we toch allemaal dat het SME is? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Het zal nummer 4 worden, toch? En gaat hij de opdracht van deze week? Oh, ik heb er één. Niet te lezen. Oh. In Frankrijk zijn een lama en een zebra ontsnapt uit het circus. In Nederland mag dit natuurlijk niet gebeuren, daarom moet de Sjaak een dag lang dieren temmen in het circus. Dat vind ik best leuk. Ja, dat lijkt mij ook best wel heel erg leuk. Heel en... lastig hoor, het zijn wel gevaarlijke dieren over het algemeen. Ja, je werkt met wilde Nou ja, we staan niet bij welke dieren. leeuw wel... temmen vind ik persoonlijk een risico. leeuwtem is wel een risico. Ja, maar ja. het is wel gaaf. Dan moet je, wel voor, je moet wel voor het vetste dier gaan. Een paard, dat is allemaal zo mainstream. Ik ken ja, ik ken al, ja, maar dat, ja, dus met wilde dieren... Het moet sowieso ook een wild dier zijn, vind ik. Niet, niet een pony. Ja, maar een tanddier hoeft niet meer te temmen. Ja, maar die beesten daar, die hoef je sowieso toch niet meer te temmen. Want die zijn al... Of maak er een show nee, nee, nee. mee. Nee, nee, nee. Maar dat is een groot misverstand. Dat is een groot misverstand. Mensen denken dat circusdieren dat die altijd tam zijn. Maar circusdieren zijn natuurlijk nog steeds gewoon wilde dieren. Dus een leeuw die in de circus is, is nog steeds een leeuw. En die heeft nog steeds tanden. Maar ja, ik vind, ik vind dat je wel op zijn minste dier aangeraakt moet hebben. Als jij dat nou, uh, graag wilt doen. Een pony moet maar. wel lukken. Ja. Ja. ja. Mij lijkt het eigenlijk best wel leuk. mij, lijkt je, mij heel eng vooral. Top. Ja, lijkt mij ook wel een spannende. Nou, wie gaat leeuwen temmen of dieren temmen in, in het circus? Ik ga een loodje trekken. Spannend! Heel spannend. Roel Hendriksen! Hey. Ja. Hey. Het lijkt me sowieso niet zo heel eng. Het lijkt me heel leuk. En met die dieren kijken. Ja, voor, ik weet niet of je echt leeuwen hebt nog in circus. Roel Hendriksen! Dat is de shaak van deze week. En inderdaad, goede vraag Roel. Want hebben we nog wel wilde dieren? Er was vorig jaar natuurlijk veel commotie over. En uh, volgens mij is er ook een wet in de maak die dat moet gaan verbieden. Maar misschien dat er nog ergens een leeuwtje te vinden is. Vooral we gaan het zo horen na All Things at Once van Tired Pony. In those days we rely.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 Since I've been flying I'm down to the earth De Sjaak Ja, voor de plaat kon je horen dat Roel deze week de Sjaak is. Hij moet circusdieren gaan temmen. De vraag is alleen niet of hij de opdracht gaat uitvoeren, maar hoe. De opdracht ga dieren temmen in het circus. En daarvoor ben ik naar het zuiden van het land afgereisd waar circus Herman Rens staat. Ik sta hier nu met, uh, met Matthijs, hij is de pers voorlichten. Nu wilde ik graag uh, wilde dieren gaan temmen in het circus. En toen vertelde je mij dat het niet kon. Waarom niet? Nee, dit klopt. Er is vorig jaar op 29 oktober een verbod aangekondigd in het regeerakkoord. We zijn een jaar verder. Dat verbod is er nog niet. Maar de stad Amsterdam heeft ons laten weten dat wij in 2013 niet meer met wilde dieren de stad in mochten. En daarom hebben wij besloten om ze dit jaar niet mee te nemen. En nu hebben jullie nog ganzen, koeien, paarden. Ja, nou ja, goed. Het circus is ooit begonnen met paarden. En uh, daarom hebben wij uh, de stelregel... dat ja, bij goed circus horen paarden. En uh, uh, die paarden, dat noem je dan niet temmen? Dresseren. Zou ik straks paarden mogen dresseren? Dat mag. Uh, we gaan richting de tent. We lopen nu naar de typisch gigantische circus tent. Rood met blauw, met allemaal knipperende lampjes eromheen. En tussen de... Circus Herman Rens vrachtwagens door, waar er ook een stuk of twintig van volgens mij op het grasveld staan. En binnen hoor je de paarden en de dompteur al aan het werk. Dus laten we daar eventjes heen gaan. Ik loop nu net de circus tent binnen waar zo'n honderd, nou misschien zijn het wel 200 rode stoeltjes staan. Heerlijk kietserige kroonluchtetjes hangen en als tellages hangen voor... De show die volgens mij vanmiddag gedaan gaat worden. En in die bak van ongeveer 10 meter doorsneed, denk ik, lopen zes gigantische bruine paarden om een dompteur heen te rennen. Uh, die heeft twee grote zwepen vast, dus ik kan het me wel voorstellen waarom ze zo hard rennen. En daar ga ik straks naast staan. Hoe lang doe je dit werk al? Uh, ik ben op uh, negende begonnen en ik ben 48, dus... Uh... In die tussentijd heb ik van alles gedaan eigenlijk. Nu stel ik me bij een paardenact, stel ik me eigenlijk allemaal stijgende paarden voor die over elkaar heen springen. Doen ze dat over, hier ook? Over elkaar heen springen, dat gaat niet. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Oké, okay, maar dat, dat hele stijger en alles, kunnen ze kunnen dat wel? Kunnen ze wel allemaal natuurlijk. Kunt u dat eens dus laten zien? Ja. Mada hier, Mara. Mala, kom hier. Mada hier, kom hier. Oh, daar komt Mala aan. Ja, dan zou ik oh. nog verder naar achter gaan, we anders kijken. Nog verder naar achter? Ja, daar ongeveer. Allee, Mada. Over. Oh, tun. Dan gaat het Ferrari-teken zeg maar, midden in de, in de bak hier. Oh, lang niet gek, hoor. Wat zegt u dan tegen Mala? Ik doe niks. Ik doe alleen maar mijn hand omhoog. Je hand omhoog? Of mijn zweep is zeg helemaal omhoog. En dan gaat hij de lucht in. Mag ik Mala ook eens laten stijgen? Nee, omdat het gevaarlijk is. Dus er is geen enkel paard die ik zou kunnen laten stijgen? Uh, nou, we proberen. Ik ken het wel bij Samson proberen. Die is rustig. Bij Samson? Ja. Nou, dan uh, mag ik Samson roepen? Ja, roep maar. Samson? Ze luisteren niet. Jawel, oh, hij luistert wel. Oh, je moet hem goed roepen. Samson, kom hier. Samson. Samson, Samson kom hier. Hij oh, luistert, luistert ook niet naar u. Ja, jawel. Dan oh, neem ik dat... de microfoon. Okay. Jij de zweep. Oh, jongen. Ja, ja. Nou uh... ga je het proberen. Nu ga... ja, dan, je uh... wou het toch proberen? Ja, met een Ja, jij ja, een liefde. Hand, hand omhoog, met zweep. Ja, ja, met zweep. Oh. Hoe heet het paard ook weer, Samson? Ja. Ja. Samson, stijger. Hoog. U deed uw hand om... ja, Of keek ja. u ook nog op een bepaalde manier? Samson, af. Samson. Hey, af. Oh, kijk, daar gaat hij weer. Ja. Goed op zijn achterpoten staan. Het lijkt allemaal verrassend makkelijk. Maar die... lag dat aan mij of lacht dat aan het paard? Het paard zit hier gewoon in de maling te nemen. Dat Wat is het gewoon. Wat een klote beest. Ja, nee, het is geen klote beest. Hij is slim. Als de Sjaak iedere week zoiets gaaf mag doen, doe mij volgende week maar weer. Want dit kan ik van mijn bucketlist afstrepen. Ja. Het ene moment laat hij nog met de zweep in zijn hand Samson stijgen. Het andere moment staat hij voor ons uh, in Amsterdam bij de Ziggo -dome, Want vandaag is daar de uitreiking van de MTV Music Awards. De European Music Awards om precies te zijn. Een megashow voor Nederlandse begrippen. Roel, je bent ter plaatse. Is het al chaos? Nou, het is een feestje hier hoor. Nee, dat was, dat was een beetje sarcasme. Ik sta hier helemaal alleen. Er is, er is bijna geen bewaker te vinden. Er staan wel dranghekken een hele hoop hier. Ja. Maar voor de rest, uh, ja, er is niets. Zelfs de Ziggo normaal gesproken is dat zo echt zo'n lichtgevend groot gebouw. Zelfs dat staat uit. Nou ja zeg, we gingen, we gingen zo vol goede moed weg vanochtend. Nou, met ik dit... had het ook verwacht. Maar ik heb ook even met de beveiliger gesproken. En ik vroeg hem, waar is iedereen in hemelsnaam? En toen zei hij, van ja, vannacht waren er wel mensen. Maar het was zo koud vannacht en zo ellendig weer. Dat ze gewoon naar een hotel zijn gegaan. Iedereen is gewoon weggeregend daar. Iedereen nou ja ik, ja, ik ben er wel bang voor. En je kan natuurlijk ook geen kaartjes meer kopen. Hè? Dus iedereen heeft de kaartjes al, dus je hoeft ook niet echt meer in de rij te staan. Ja. Dus ja, de echte diehards, ja, die, die zijn er gewoon nog niet. Eh, maar, en de vaste bewoners van het plein dan, kon je daar niet een, een, een gesprekje mee aanknopen? Er zijn toch Zelf, altijd wel... Zelfs dat niet, maar er komen nu mensen aanlopen. Wacht even, ik ren even naar ze toe. Ja, dit... Al, weer. Wil... Allemaal giechelen. Eentje heeft een paardenmasker op. al oh, geweldig dit. Ik hey, Doe je even dat masker af, want ik kan je niet verstaan. Hey. Hi. Alles goed? Ja, het gaat zijn gangetje hier. Ben je bezoeker? Uh, ja, helaas wel, ja. Gefeliciteerd, je bent de eerste. ja. Uh, uh. wow, yeah. Ik voel me sociaal nu. Je bent met, uh, met drie meiden hierheen gekomen. Uh. En je bent zelf een uh, jongen natuurlijk. Hoe enthousiast zijn jullie? Laat het even horen. Uh. Nou, Bart, wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Je hebt gewoon de eerste bezoekers uh, live te pakken, Roel de eerste vier bezoekers live te pakken. Ah je To. Dat beloof wat voor straks. Het komende uur komen we nog even bij je terug. Kijk, top. Ik zal op jullie wachten. <laughs> Oké, okay, hoi hoi. Oké, okay, hi. I got a of sunshine.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 Je hoorde Crystal in haar Golden Days. Ja, zoals gewoonlijk zijn de feuten van de BNN University het niet met elkaar eens. En in de trein discussiëren ze er dan een lustig op los. Kedenkedenk, kedenkedenk, kedenkedenk. Oeh, BNN University. Uh, deze week was in het nieuws dat een uh, prostituee uit Utrecht... Uh, van plan is om zelf ramen te gaan exporteren. Nou, in Utrecht is natuurlijk een heleboel uh, discussie al geweest. De burgemeester wilde eigenlijk alle ramen uh, verbieden. En ja, nu is eigenlijk de vraag... moeten wij dat nou goed vinden? Moeten wij nou prostituees gaan aanmoedigen? En dan, ja, uh, en dan niet in de letterlijke manier van... Ja, niet dat... Maar, maar, moeten we überhaupt wel willen dat ze uh, um, dat ze legaal hun werk kunnen doen? Ja, nou, ik moet hier even zeggen, ik ben ontzettend tegen prostitutie, dus ik vind ja, ja, ja, ja, sorry, uh, dat het soms mannen zijn die het echt niet, uh, die daar hun hel moeten zoeken, begrijp ik eigenlijk al niet, maar. Um... Ik kan, gewoon, ik kan het gewoon niet over mijn hoofd. Ik krijg ook alleen om daaruit te kijken. Ik zie als ik zo'n meisje zie staan achter de ramen... dan denk ik gewoon gelijk aan de geschiedenis wat zich daar heeft afgespeeld. Dus op zich is het goed dat zij voor zichzelf wil beginnen... om te laten zien misschien dat die mensen helemaal niet een heel slecht leven hebben gehad. Ja, het, het wordt ook wel het oudste beroep ter wereld genoemd, de prostitutie. En dat gaat niet weg. Dat is er altijd geweest en dat zal er altijd blijven. Dus je kan het wel niet leuk vinden. Maar er is een markt voor, dus het zal er ook zijn. Dus kan je het net zo goed legaal doen en een beetje controleren... dat het allemaal nog een beetje netjes gebeurt. Ja, als ik zeg maar uh, uh, in Amsterdam langs die ramen fiets... dan denk ik ook, oh jeetje, oh, oh, wat erg. Maar als iemand dat dus echt zelf daarvoor kiest... en zelf uh, dus zo'n soort van bedrijf begint... dan is dat toch wel anders, denk ik. Ja, nou ja, dat is hier natuurlijk wel een beetje het punt. Iemand kiest er hier echt heel, heel bewust voor... en is eigenlijk zelf een soort on ondernemer ook. Uh, en wil en <lacht> gewoon zelf geld gaan verdienen... met het beroep dat ze zeer waarschijnlijk ook leuk vindt. Anders had ze dit nooit gedaan. Maar, ja, maar het... ja, ja, sorry, ik denk dat gelijk van uh, ze kunnen dan voor zichzelf beginnen... maar misschien zit daar ook weer iemand achter. Ik denk misschien dan gelijk veel te ver door. Iemand die het aanstuurt, bedoel ja, ja, dat ze toch niet helemaal zelf uh, ervoor kiezen, zeg maar. Dat, dan lijkt alsof het uh, alsof het allemaal leuk en aardig is dat ze een eigen onderneming hebben... Ja, maar, maar dan... dat het toch weer wordt gesaboteerd. Maar dan denk ik dat je echt te ver terugbrengt, zeg maar... En je wordt overal worden er wel mensen gedwongen om ergens in te werken. Als jouw vader directeur is van het een of andere bedrijf. en die wil per se dat zijn zoon ook directeur wordt. dan moet word je ook gedwongen om werken. Ja, maar, maar, maar niet met een pistool tegen je hoofd. Nee, maar ik denk ook niet dat dat bij je zo'n zelfstandige. En ook niet naakt. Nee, ja, maar als je dat leuk vindt om te doen. dan moet je dat toch gewoon willen. Ja, dan ja, ja doen dat... wat je leuk vindt. Dat werd me ook altijd verteld. Nu ben ik niet de prostitutie ingegaan. Maar, maar wat dat betreft. is dit misschien toch juist wel ook een, hele goede, een heel goed nieuw initiatief. als zij ervoor kan zorgen dat op deze manier meerdere prostituees uh, bij haar in de ramen legaal kunnen werken. Dan heb je niet dat soort praktijken zoals waar jij het over hebt met uh, pistolen tegen het hoofd. Want dat hoeft dan niet meer. Ik denk dat ik serieus wel een paar mensen ken die het echt vrijwillig zouden willen doen. Nee. Namen iedereen, en nummer. Iedereen <laughs> kent wel een paar op de middelbare school die eigenlijk niks konden. Waarvan je echt denkt van ja, dat hoor, is echt, echt <laughs> iets voor haar. Oh ja, absoluut. En die zou het heel graag vrijwillig willen doen, denk dit, ik. dit gaat dus echt erg. <laughs> daar denk ik niet op, want nou, uh, Ja, maar van je hobby je werk maken. Ja, nee, ik nee serieus, maar ik kan me gewoon niet dat voorstellen willen. dat je als je thuis komt, of dat je naar je werk gaat, en dan komt er zo'n vieze, ranzige oude man die steeds Heel vaak rusten ook. En, ja, en rusten, daar, daar wil je het gewoon niet op doen. Zo simpel is het. Ja, en zo kabbelt dat altijd dan nog lekker even door. Je hoorde eh, de talenten van de BNN University in BNN ontspoort. Kijk ik even naar de klok en dan hebben we nog maar een half minuutje... en dan zit het eerste uur er alweer op. Straks horen we Roel weer live bij de European Music Awards. We bellen over een nieuw filmkeurmerk in Zweden. De zogenaamde beckdel Test. We hebben een Crowdfund project in de studio met Mabel en Helene. En Jesse Wieten die neemt voor ons de sportdag door. Want er staan weer een paar mooie wedstrijden op het programma. Dat en meer in het komende uur. Van start. Eerst het nieuws.